Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Ho, ho. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Zweedse telecombedrijf Ericsson heeft een schikking getroffen... van meer dan 1 miljard dollar met de Amerikaanse justitie. In een verklaring zegt justitie dat Ericsson 17 jaar lang steekpenningen betaalde... om zijn greep op de telecommunicatie-industrie te versteveren. Dat gebeurde in landen als China, Djibouti, Indonesië, Saoedi-Arabië en Vietnam...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 Van de 380 ING-servicepunten in winkels als Bruna en Primera gaan er 150 dicht. Er is te weinig belangstelling voor, zegt de bank. ING wil mensen stimuleren om hun bankzaken digitaal te gaan doen. Vooral ouderen doen hun bankzaken het liefst op de oude manier. In drukke winkelcentra opent ING daarom pop-up stores waar klanten terecht kunnen met vragen. De arbeidsinspectie onderzoekt waardoor in het ruim van een binnenschip 70 keer zoveel gifgas zat als is toegestaan. De schipper en zijn vrouw ademden het gas in en liggen in het ziekenhuis. Het schip was geladen met grondstof voor veevoer. Het gas wordt gebruikt voor ongedierte bestrijding. De Surinaamse president Boutersen gaat toch in beroep tegen zijn veroordeling tot 20 jaar cel voor betrokkenheid bij de decembermoorden. Afgelopen week was daar nog wat verwarring over. Volgens een advocaat is Boutersen, door in beroep te gaan, verdachte en geen veroordeelde. Daardoor kan hij zich kandidaat stellen voor de verkiezingen volgend jaar. Het weer nog. Eerst bewolkt en kans op een bui. Later vaker droog en wat zon. Vrij veel wind en het wordt 8 tot 10 graden. Morgen eerst regen. Later buien en wat zon. En ook dan een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is over het algemeen weinig aan de hand op de weg. Alleen de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is nog dicht... tussen Westpoort en de aansluiting met de A10... Omrijden kan via de zuidkant van de stad, via de A9 en de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media ZFM Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Goedemorgen antwoord. No, why I love you like I do? No, why No, then, and We zijn er weer met onze nieuwe onderwerpen. We beginnen zo meteen met Astrid van de Veld. We gaan het hebben over het nieuwe Ventersbeleid en de kritiek op de vergoeding van de architecten van het Watertorenplein.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 Zeg maar, uh, ja, dat moet een, een redelijke zon. termijn zijn. Ja. Hè, waarin je dus je geld kunt terugverdienen. Ja. En uh, ja, de venters zeggen... 10 jaar is gewoon te weinig. Ik weet toevallig wat die karren kosten. Daar sla je echt stijl van achterover. Ja, dat over. is gigantisch. En, uh, mijn mijn ex-buurman heeft... Uh, een tijdje terug een nieuwe kar gekocht. Nou, dat, dat bedrag... dan denk ik van mijn helemaal... hoeveel visjes moet je verkopen om dat, om dat terug te, terug te krijgen. Ja. ja, dan denk ik... Uh, moet je dat dan op 10 jaar gaan zetten...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 Ja, je moet, ik hoop ook voor tien jaar. Je moet een minimale gewoon... duur aangeven. Je kan niet zeggen van een nou we zien het wel. Dus dan lees het minimaal ja, tien jaar. Je moet die tijd een ja. beetje in de hand houden. Ja. Nee, maar maar iemand die, die bijvoorbeeld een. Ik noem maar wat, drie jaar. Maar dat jaar was nu geleden. eigenlijk ook het plan, hè? Nog voor tien jaar. Maar wel die vermindering al. En, en dan daarna. Ja, dat is toch ook prima. Als jij al ja, een tien jaar rijdt op een is kar. Eigenlijk... Die je al. Hè, die, die je ja. hebt geïnvesteerd in een car. Dan rij je drie jaar mee. En je zegt, nou stel je voor dat je zegt, nou ik moet hem vijftien jaar rijden. Noem maar wat. Om mijn kosten eruit te halen, dan moet die persoon nog dan voor 12 jaar een vergunning krijgen. En op die manier zorgt dat is nu bij de standplaatshouders wel gebeurd. Die hebben nu 10 jaar gekregen en een optie van nog eens 10 jaar. Ja. Dat is 20. Ja. Nou, waarom kun je dit niet toepassen bij, bij de, de, de, de venters? Op de venters ja, ja. Je kan het ook een kar niet tot de draad overslijden. Hè. Nee, nee, nee, Want je nee moet natuurlijk. Aan investeren om, om te gaan vernieuwen zeker leren uh, ja. opnieuw te investeren. Ja. Dus die termijn van 10 jaar die lopen door door. Ja. Ja. Maar goed, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Ja, en is... uh, uh, wij wachten af op het vervolg. Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, dat wordt heel erg interessant. Het Watertorenplein. De champagne was al geopend. Er werd ook veel op gedronken. Niet iedereen was even blij. Sommige mensen vroegen zich af waarom het allemaal was. Dus we zijn natuurlijk heel benieuwd... Wat je ervan vindt. Maar je hebt het nu over juni 2017, toen champagne champagne ging. Nee, ik heb het nu over de laatste... Oh, mediation. nee, nee, dan hebben we het... Echt. Nee, want dat was namelijk een raadsbesluit. Was champagne. was ja, nee, maar champagne. Toen was het echt champagne. Ja, ja. Oh, ja geen, maar dat, uh, dat is het dus veranderd in nou azijn. Dat ja. blijkt. Maar goed, we hebben een, een mediation traject gehad. Uh, daar is wat uitgekomen. Ja. Uh, en daar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 Je hoort trouwens, uh, als, je, als, je, als je hoort uh, <coughs> dat, als je, weet, iedereen weet dat de ijs van 3000 vierkante meter al heel lang volgens de eigenaar van de watertoren een ijs is voor zijn exploitatie en zijn ontwikkeling, dan kun je daar wel omheen blijven gaan en zeggen van ja, de gemeente heeft dat niet opgelegd, dus doe ik daar niet aan mee. Ja, het is natuurlijk wel een algemene ijs geworden. En als je daarna voorbij gaat, ja. Maar is stond niet in de prijsvraag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 En niet onder leiding van winnaar Die eigenlijk dat heeft ja. gedaan. Ja. Maar dat kost dan ook weer 300.000 uh, euro. Hè. De, de, de, uh, dat uh, is het bedrag wat zij als uh, schadeloosstelling uh, krijgen. En, ja, ik zie het ook als, als afkopen. Het, het is afkopen. Dus dat, moet toch, ja. dat moet dan nog komen wat ze, wat dus ze, gaan, ze gaan doen. Hebben. Ja, ja. Nu, nu gaan nou ja, ik zag het één dingetje voorbij komen met 30% sociale woningbouw. En toen dacht ik, yes, hier moet het worden. Ja. Dat is het enige waar we behoefte aan hebben hier. En niet alleen maar aan dure gezellige dingen. Het maar... overwoord. Ja. Ja. ja, ik vind het ja. wel. Ik bedoel, er is. Er, er is zo, er wordt maar je zo kunt er ook denken gedaan. aan een goedkope koop. Hè? Wat zeg je? Goedkope koop. Ja, maar daarmee je zorg je daarmee krijgen. zorg ja. je dat de hardwerkende politieagenten, verpleegkundigen, ja. leerkrachten, ja. Hè, dat die ook aan een woning kunnen komen. Ja. En door die 30% sociale huur. Ik gun het iedereen hoor. Maar door die 30% sociale huur, betekent het wel dat die 70% niet-sociale huur. ...sky high gaat worden. Ja. En dus weer niet betaalbaar voor de politieagent, ...de ja. verpleegkundigen, de school... ...leerkrachten. De en noem ze maar op. De een onderwerp wat uh, vervolgd ja, gaat kunnen we, ja, ja, ja, we kunnen we zeker praten. ja zeggen. Ja, ja, ja, dat gaat wel lukken, denk ja. ik. Ja. Okay. Ja. Nou, wij, uh, wij wachten op een vervolg... ...en op de volgende stap die er gaat gebeuren... ...en dan zullen we daar ongetwijfeld weer over... Uh, ...gaan praten met elkaar. Dankjewel. Ja, je graag tekenen. gedaan. Leo ook voor je input nog even. Dankjewel. Graag gedaan. We hebben één muziekje en dan komen we terug met de ijsbaan. Temporarily social suicide. Oh, oh, don't you tell me it's love. At the top you get the cream of the cream.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 Nee, echt niet. Dom misschien, maar goed, nee, het zijn ze nee, nee, Dat was het begin. Nee, dat was het begin. Ja, dus, ja, er, werd, uh... Uh, er werden mensen gevraagd uh, voor vrijwilligers. En ik vond het leuk, we drinken vrijwel zoals een biertje. Dus ik denk, nou weet je wat, we dan gaan er z'n tweeën daar achter de schaatsuitleen staan. En we gaan kijken uh, wat dat is.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 Het staat op de rit. We hebben de fluitketel uh, curling hebben georganiseerd. Oh, dat, is dat, is heel dat is ja, dat is dit, jaar dingetje dingetje ja, ja dit jaar <laughs> hebben we 40 teams. Mind you, 40 teams ja, dat is echt heel en erg. En nog 12 teams op de reservelijst ja. die we helaas teleur moeten stellen. Ja, is toch niet te geloven? Ja, hè, dorp. Ik kom niet meer aan slapen toe, denk ik. Denk ik. <laughs> nou, ah, nou, dan dan, kom, dan kom je toch gewoon het biertje halen wat je beloofd hebt. Roy, we gaan dit jaar een half uurtje eerder beginnen met de curling. Dus we proberen gewoon alles binnen de perken. Dat we weinig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 Ja. En als er een is, leven, is dat het, uh, het, het plein, uh, plein van Leo? Van, uh, van Leo, van Leo. Leel. Ja, Leel. Ja, ja. Ik, ik zie nog het plein voor me wat nee, maar, hij toen ja, heeft ja. laten zien. En ja, ja. ik dacht van Eureka. Dat is ook omnoemen, hè? Dat is omgeheken.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 dat ook uh, geïnterpreteerd. En daar zijn we alleen maar heel erg blij mee. Ja. Ja. En de sponsoren die nodig hebben uit... Uh, en Harry uh, staat aan de overkant, dus die zit ook niemand <coughs> in de weg. Ja, dat is het enige jammer ja, met Harry is, is dat uh, zijn kar net met het verkeerde kantje naar de... Uh, ja, baan staat. Met, met de, met gezin, dus ik zou de... eigenlijk die rond daar ook wel willen weghalen. Maar moeten ja. we ja. nog heel eventjes ja. over, ja. over bomen. Maar het gaat niet gebeuren denk ik. Maar het nee, zou ja. wel een oh, wens van voor mij, mij zijn. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, mensen weten Harry Olibot toch wel te vinden. 45 jaar staat hij erachter. Absoluut. Er dus bedoel... Maar het is ook gezellig om hem naast de ijsbaan Natuurlijk. te hebben. Dat is gewoon, Natuurlijk. Maar uh, ja. ja, ja. nou goed, dat is niet anders. Nou ja, uh, ik verheug me er in ieder geval op dat de ijsbaan weer open gaat. Uh, uh, ook? Vanwege het, ja. uh, het fluitketel uiteraard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 En dat, ja, uh, en dat is gelukt. Zo. En we hebben er twaalf dit jaar, dus nou, dat, dat is, wou is, ik toch dat eventjes. Ja, dat dat is, wou is, ik toch behoorlijk. Uh, jullie hebben de lijsten voor je liggen 27 met alle zevenentwintig prijzen. Ja. Worden er iedere week uitgedeeld. Ja. En uh, deze prijswinnaars die nu een prijs hebben, gaan weer terug in de, in, in de zak. In de zak, want uh, eind december. Wordt er weer de, de hoofdprijs eruit? Getrokken. Uit de weekprijzen iedereen. en dan ook nog vier hoofdprijzen nou, die getrokken ja, worden. Dus dat? iedereen doet eraan mee. Nou. Ik doe de eerste vijftien. Om te beginnen een cadeaubom van Krankcafé XL te waarde van een tientje. Gewonnen door Celine Kiebert. Nou, gefeliciteerd. Dat is de af. eerste. Welnispakket Hotel Hoogland C Alblas. Niet Bom. verkeerd. Carol. Carol, uh, uh, denk ik. Ja. Ja. Ah. Oké. Okay. Uh, cadeaubon van 20 euro. Bloemsierkunst Bluis. Gewonnen door Thee Koekenbier. Arlette Schut heeft van Kaashuis Tromp. Een kilo kaas vanuit de Beemster gewonnen. Goedemorgen. niks nee, nee, dit. En dan hebben we een pitspilspakket. Van wie zou dat nou zijn? Van onze grote vrienden. Met grabbel, Rabbel, Marcel. Gewonnen door C. Willingen.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 Oliebollenkraam Harry Vase, een zak oliebollen en appelflappen. Niet of, maar en appelflappen. Is de notenwinkel van de Haltestraat? De notenwinkel is van uh, Hans Rubeling, wat vroeger Sabon heeft. Se kerkstraat. Heet. Dat zei ik. Ik zei de Kerkstraat. Ze nee, je heet... zei de Haltestraat, oh, maar het okay. geeft niet Kerkstraat. Daar heb je het verkeerd verstaan waarschijnlijk. Nee, geef niet hoor. <laughs> nee, maar ik luister met je mee, dat is heel belangrijk. De notenwinkel in de Kerkstraat, sorry, je hebt helemaal gelijk. Bovenin, ja. Goed, wat ben je scherp?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 Ja, dames en heren, dit is live radio. Daar gaat alles wel eens even anders. Maar dat is heel gezellig. Fred Kuiters, wat gezellig dat je er bent. Hallo. Hi. Wat leuk. Wat gezellig dat je er bent. Zoals in de december traditie. Precies. Jordi heeft zijn gitaar meegenomen.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 Ja. Ole, buenos ah. dias! Ah. Ja, bravo! Goed, 15 december is het concert. Absoluut. Ja. Hoe uh, gaat het met de verkoop van de kaarten? Gaat het goed? Daar had ik de goede kant op, ja. maar we hebben nog een paar uh, vrije plekken nog. Oké. Okay. En uh, ja, waar kunnen ze die kaarten kopen? De kaarten kunnen ze bij Bruno Ja. en bij de krocht. Uh, bij de bij theater, de theater zelf, precies. Uh, precies. Kopen. Okay.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 Mooie historie heeft de Podia. Dit is Pedro Pardo uit Santiago de Cuba. Fantastische basplayer player, 3-0. En uit Venezuela, Marco Toro. Hij speelt ja, percussie. Het is, het is op jullie ingespeeld hè? jullie zijn precies, ook gewend precies. met hem samen te spelen. Ja, ja. dat is zeker mooi. Uh, ma maak even wat muziek. Laat even okay, wat horen. Oké, is alleen van mijn, van mijn compositie dat, nou ja. Deel ben heel graag. Even kijken. Hmm. Oké, okay, ik moet even Oké. Okay. Rembrandt, Rembrandt Pintaste con el alma Rembrandt, qué pena Nunca bailaste salsa Nadie puede negar Que tu arte es un tesoro Más te falta pintar A mi coro cantoro Damas en girendo Antes es cantoro También el distinguido Pintor de amado. Rembrandt, si a ti no te pinto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 Bein, uh, veel, veel, veel <laughs> uh, uh, wat zal het zijn, 40, mi, 60. Mi, ja, ja, <laughs> ja, ja complimenten voor jullie you zelf, dat is ja. uh, heel yeah. bijzonder, yeah. Ja, ja. Maar goed, het is wel een kwestie van oefenen, ja oefenen, op het koor oefenen. Ja, ik, denk, ik begrijp dat uh, de liedjes. liedjes die worden door jou voorgespeeld, hè? Je krijgt uh, de muziek digitaal, uh, de, de liedjes digitaal, zodat je thuis ja, kan ja. oefenen. Ja, ingezongen ja, onder andere, uh, ik zing de, uh, elke stem. Maar ze krijgen ook erbij de partitura, de vertaling, de goede de, de indicatie van waar moet ze een beetje op ja. Ja. ja. En wat inderdaad enorm helpt is dat uh, we zingen het sowieso vierstemmig, soms vijf, zesstemmig. En Gorge zingt alle partijen in. Dus dan krijgen de mensen in plaats van een mp3'tje met piep, piep, piep geluiden, krijgen ze een mp3'tje. De Met echt de tekst helemaal ingezongen. En dat is natuurlijk veel makkelijker, dus veel om, te makkelijker om te oefenen. Ja. Ja, ja, zeker. En dat is dan alleen hun eigen partij. Ja. ja. ja, dus, ja. Bijzonder. En overbass, bariton, sopraan, whatever. Hoe lang ja. duurt het concert? Uh, het begint om drie uur. En tot hoe laat duurt het? Ja, het uh, <laughs> dat is uh, een Latino concert. Nee, nee, ja, ja. ja, het valt altijd een ja. beetje uit. Nou, we, hebben, we hebben daarin gedacht, de, de, de, de kennis zodat dat mensen kunnen twee sets van ongeveer drie kwartiertjes. En daarna, als mensen zijn zo enthousiast zijn zoals vorige keer, dan kunnen wij één of twee liedjes toevoegen doen. Ja, ja. Maar mensen, zo moet je dat rekening houden. Ja. ja, zo ja. Uh, tegen, tegen vijf uur of vijf uur of zo. Dan wij dat het, ja. uh, dat het en dan allemaal, is er uiteraard ja. nog een, een nazit. Hè, want ik bedoel, ja. uh, de feestjes bij Theo na concerten ja. zijn altijd ja. minstens zo beroemd. Ja. Ja, ja, dus ja, dat, ja, is dat, dat is altijd ja, een feestje. En dan ja. houdt het ook niet op hè, met zingen. Nee. Want eigenlijk kunnen jullie <laughs> niet stoppen met zingen. Ik nou, <laughs> <laughs> zeg het maar, vorig jaar hebben we in, uh, in het najaar gezongen. was het een hele warme dag. Dat kwam goed uit, want het waren echt Cubaanse temperaturen. Ja.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 Erg, ja. do, en herkenbaar, do, do. hè? Maar dan, dus met tekst. Maar dan in het Spaanse. Spaanse tekst en, um, en ook de begeleiding van de professionele muzikanten maken dat ja. zo bijzonder. Ja. Dus ik ben hier vooral heel trots en heel blij dat uh, toch we toch voor elkaar een nieuwe jasje aan die, aan die mooie compositie. Geven. Dus ik ben helemaal benieuwd.